1 uur, Marianne Koekoek met het NOS-journaal. In Eindhoven zijn gisteravond zeker 12 leraren onwel geworden tijdens een studiebijeenkomst. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In de school in Eindhoven waren 60 leraren en pedagogisch medewerkers bijeen. Waardoor de mensen onwel werden is niet duidelijk. Brabantse media melden dat de leraren inmiddels weer thuis zijn. In Nigeria is het de afgelopen dagen weer onrustig tussen islamitische en christelijke jongeren. In de stad Jos zijn, zijn maandag bij gevechten 13 doden gevallen. De gevechten vielen samen met het einde van de islamitische vaste maand Ramadan. Gisteren zou het er opnieuw onrustig zijn geweest en er zouden meer dan 20 doden zijn gevallen. Wat precies de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. Volgens sommige berichten blokkeerden christenen de toegang tot de moskeeën. Anderen zeggen dat moslims de christenen bedreigden. De stad Jos ligt op de grens tussen Noord-Nigeria, dat overwegend islamitisch is, en het zuiden van Nigeria, waar de christenen de meerderheid vormen. De gemeente IJsselstein geeft de beheerders van de Zendmast Lopik nog maximaal een week de tijd om het onderzoek naar de brand af te ronden. Dat had gisteren klaar moeten zijn. De beheerders en de gebruikers van de Zendmast zouden onderling ruzie hebben, waardoor het onderzoek moeizaam verloopt. Half juli brak er brand uit in de Zendmasten bij IJsselstein en Hoge Smilde. Radioluisteraars kampen sindsdien met een slechte ontvangst. Nederland neemt 22 gevangenen over van Curaçao. Ze komen uit Bonaire en zijn veroordeeld in de periode dat de Antillen nog één land waren. Curaçao vindt dat Bonaire, dat nu een bijzondere gemeente van Nederland is, de eigen gevangenen moet opsluiten. Van de 22 gedetineerden gaan er 17 terug naar Bonaire, de andere vijf komen tijdelijk naar Nederland. Het weer vannacht helder met enkele mistbanken. Het koelt af tot 7 graden in Groningen. Overdag is het vrij zonnig en 20 tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Veenendaal-West en Maarsbergen... vijf kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover. Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Lex Bolmeijer. Lex Bolmeijer. Ah, daar zijn we weer. Geheimzinnig hoor. Zo'n berichtje over twaalf docenten die opeens collectief onwel worden. Ik gaat toch bijna denken aan magische rituelen... die door leerlingen al dan niet met succes zijn uitgevoerd. Hoe magisch denken wij eigenlijk? Hebben wij een beetje talent voor magie in Nederland? Of zijn wij zo verstokte rationalisten geworden... dat we producten bijvoorbeeld helemaal niet meer bezielen of doen we dat stiekem toch wel een beetje. Dat wordt eigenlijk aan de orde gesteld... in een mooi stuk van Olaf Tempelman in de Volkskrant vanmorgen. Het gaat over productassociaties. Nou ja, het duidelijkste voorbeeld is... Uh, uh, het shirt dat de moordenaar Anders Breivik uh, droeg... in ieder geval vlak na zijn arrestatie. Dat was een Lacoste-shirt. Zijn er nou mensen die nu dus geen Lacoste-shirt meer kunnen dragen... Of bijvoorbeeld mensen die niet meer. Per se niet meer in een zwarte Suzuki Swift. derde model willen rijden. Omdat dat het autootje was dat um, Karst T. gebruikte. toen hij zijn ook moorddadige aanslag pleegde. op Koningendag van het jaar 2009. Die auto was uit de handel genomen, maar. Um, ja, Suzuki heeft er natuurlijk wel schade van ondervonden. Maar goed, dat gaat natuurlijk, het, het zegt niks, zo'n product... over de mensen die het gebruikt heeft, gedragen heeft. Maar je kan er wel last van hebben. En dan heb je toch last van magie. Goed, heeft u daar iets mee te maken? Misschien wel ook wel een positieve zin. Hè? Kijk, mijn, mijn dochter is nu acht. Die gaat overmorgen weer het veld oplopen op Puma voetbalschoenen. Waarom? Omdat ik ooit van Johan Cruyffield die droeg ze namelijk ook altijd. Dus ik had ze ook. en Ik heb ze ook altijd gehouden. En als je dus met je dochtertje dan voetbalschoenen gaat kopen... dan kom je uit bij die prachtige witte streep. Ja, dat zal het er ook wel iets mee te maken hebben. Nou ja, Er zijn vast talloze voorbeelden en andere voorbeelden van te geven. Um, verzint u ze zelf of heeft u iets aan de lijf ondervonden? 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna... 0800-1121. Je kunt uiteraard ook uh, e-mailen naar kazaluna En Twitter hoef ik niet te noemen, toch? Dan doe je gewoon uh, hashtag kazaluna. Maar het schijnt dat Twitter problemen heeft om de mentions te openen. Dus. Maar ja, ik weet niet of dat iets oplevert. Ik begin in ieder geval met Henk. Goedendag Henk. Ja, goeiedag Henk. Hallo. Alex, goedenavond. Ja, ik, mijn denken is een beetje associatief. Dat noem ik matrixdenken. Dat is heel makkelijk op ezelsbrugjes denken. Oh ja. Waar is dat zo'n beetje begonnen? Dat is begonnen bij mijn eerste vriendinnetje, Renate Maria Lucia Arnoldina Smals. Zij rookte palmalsigaretten. <lacht> Sindsdien rook ik een palmalsigaret en noem ik het een paasmals. Maar. Uh, en daarmee uh, eer en herinner ik uh, natuurlijk haar en al die mooie tijden. die Want je bent hebt. er wel kwijt in de tussentijd. Ja, nou ja, ik hoop brandaris, want uh, we branden hem tot die is. Hmm. Uh, maar ik heb al meer dingen. Mijn sleutelgereedschap is een aanmerk uh, van de firma Staalwielen. Dat betekent voor mij stalen wil. Met dit sleutelgereedschap doe ik elke werktuigbouwkundige klus... omdat het gewoon een heel goed stuk gereedschap is. Ja, maar daar zit toch niks magisch in, Henk? Stalen wil, ik zal handhaven. Hmm. Deze klus gaat lukken met deze dinges. Ja, uh, um, uh, in, in, in als ik naar het café De Bommel ga in Breda, dan draag ik van Bommelschoenen. Heel grappig. Mijn poes, uh, ik heb een aantal winkelzaken gebeld, uh, gebouwd in het verleden. Als ZZP'er. Uh, voor het kledingsmerk Petrol Jeans. Mijn poes, die van een van de, van de eigenaar afkomstig is. Die heet dus ook Petrol. Ik noem haar Petrolatum Poezematum. Ja, en dat, uh, helpt je, dat helpt je om op een griefelijke en uh, rustig nou, manier het ik, leven ik denk, te, nou, te nou, gaan? Ja, mijn, mijn, mijn poes herinnert mij aan al die mooie winkelzaken die ik voor deze firma heb mogen bouwen. Ja. Mijn aftershave. ...is van Klagerveld. Ik noem hem Lagervet... ...en ik smeer hem regelmatig op mijn gezicht... ...als ik een werktuigbouw doe. Werktuigbouw, kogellagers, Lagervet. En zo ben je, zo ben je de hele een... tijd bezig... ...met associaties nou, te maken... ...dan je dat helemaal gek van zelf. Ik heb een heel ding... ...ik heb een heel antiek buizenversterkertje... ...momenteel in restauratie. Dat is een Weco-versterker uit 1938. Uh, in 1952 uh, opnieuw opgebouwd. Hij is afkomstig van de heer Wekoma... Ja, maar, nou, Henk, jij bent, jij bent uh, niet zozeer magisch in denken... maar je bent woordspe woordspelig. Je bent, alleen, je bent vooral woordassociatie aan het maken. Dat is net iets ja, anders. Maar het nou ja, het, het, het is, ook, maakt mij natuurlijk wel heel makkelijk om dingen te onthouden. Het zijn ezelsbruggen. Ja, precies. Ja. Het is een uh, geheugen, geheugensteuntje, zei het. Maar geheugen. ik vind mijn pa Smals vind ik toch wel een hele erg magische associatie... want de relatie was magisch. <laughs> ja, ja, ik heb is, een fundatiesteen onder mijn leven. Dus iedere keer als jij een sigaret opsteekt, dan denk je aan haar. Iedere keer als ik een, een sigaret opsteek, ja sorry, ik zeg nou drie keer, eh, krijg ik geen probleem met de reclamecode. Uh, maar iedere keer als ik dat merk, sigaret opsteek, dan uh, leg ik de relatie met haar en dan uh, uh, passeren dus ook een aantal herinneringen mm. die ik met deze vrouw gehad heb. Heel fijn. Nou, dan wens je daar nog een, een rijk en gelukkig leven mee. Dankjewel, dank je wel Ja, nou, ik heb een zeer rijk leven. Dank u, vriendelijk. Mooie oh ja. uitzending. Dag. Annemiek, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Ja. ja, ik heb iets met de paraplu. Ja, de pa oh jee. Uh, het fascineerde mij al, al eigenlijk jaren als, je, als mensen in de regen lopen en ja. dan gaat het ineens waaien en dan vliegt die paraplu binnenstebuiten. buiten. Ja. En waar laat je dat ding dan? Als die nou, helemaal uh, omgeslagen is, nietwaar? Ja, je? en uh, <lacht> mensen willen dat dan toch heel netjes doen. Die gaan proberen om in een purlenbak te stoppen. En daar past die dan nooit in op de straat natuurlijk. <lacht> En hoe creatief mensen dan zijn om op zo ontzettend veel verschillende manieren die paraplu in zo'n bak te stoppen. Is dat zo, ja? Heb je, daar ben jij op gaan letten? Ja, en uh, ik zit dan in de uh, Schiedamme Stichting Eigen Werk. Ja. En uh, ja, toen zijn we daar ook met elkaar over gaan praten. En uh, toen zeiden de mensen, ja, ik heb er ook één gezien. En die is in het park. En dan de zesde prullenbak van links. <lacht> en, uh, en dat werd helemaal, dat ging helemaal... En toen zijn we die paraplu's ook mee gaan nemen. En die hebben we in het gebouw allemaal verzameld. En uh, toen hadden we een heleboel paraplu's en een heleboel foto's. En uh, toen dachten we, goh, kunnen we een tentoonstelling van maken. En toen hebben we twee maanden tentoonstelling gehad op het stadskantoor van Schiedam. En uh, toen dachten we, nou hoor, hè, dat is leuk, dat is het dan. Maar uh, we kregen zoveel belangstelling. En toen uh, kwamen de mensen uit Rotterdam en die zeiden... je moet meedoen aan de kunstroute in Rotterdam, Route du Noor. En toen zijn we daar mee gaan doen. En toen zeiden ze, ja, maar uh, de dag van de dialoog in Rotterdam bestaat tien jaar. Dus uh, binnenkort, uh, 7 oktober, dan gaan de paraplu daar weer naartoe... En uh, ja, ondertussen dan zijn er mensen die, die sturen foto's uit Brussel en overal vandaan. En ja, niemand kijkt meer op dezelfde manier eigenlijk naar een paraplu. Dat is wel heel... Want wat, zien ze er dan ook mooi uit? Of... Um... Uh, als die, die kapotte parapluus, die dan toch op een of andere manier weer in het gereel gedouwd proberen te worden? Ja, we, we geven dan ook namen, want soms dan, uh, dan stuipen ze die steel erin en dan uh, steekt dat uit. Dus één die is een beetje oranje, dat lijkt dan uh, net een beetje op een eend of zo. En uh, die zwart <lacht> <lacht> opvouwbare, dat, uh, dat noemen we dan een vleermuis en zo. Maar je, je, je krijgt een hele aparte wereld. Maar het leuke is dat dus iedereen die naar de tentoonstelling geweest is... ook uh, heel anders naar paraplu's kijkt. Ja. Want nooit kan iemand meer gewoon naar zo'n paraplu kijken eigenlijk. Nee, ik kan ook nu niet meer de straat op zonder bij, bij regen, zonder natuurlijk om me heen te gaan kijken van wat er gebeurt er eigenlijk met die kapotte paraplu's. Ja, en dat... de leukste is, die is uh, foto's ook in Schiedam gemaakt. Ja. En dat is een grote zwarte paraplu in het water. En er zit een waterhondje in een nestje voor te broeden... En dat is gewoon zo ontzettend mooi. Dan kan je kan natuurlijk nooit expres zo'n foto maken. Daar moet je zo toevallig tegen aanlopen. Maar eigenlijk gaat het bij jou, um, ja, wat is het? Een soort project is het geworden? Het is een uit de hand gelopen vondst. Ja, gaat, gaat, gaat het om dingen juist die kapot gaan en dan een hele andere, andere betekenis krijgen, lijkt het wel. Dan, ja, dan komen ze tot leven. Ja, en we hebben gewoon ook zondedoek, doek, zal ik maar zeggen. En als je die dan uh, creatief tegen de muur hangt, dan. Uh, dan zie je helemaal niet dat het eigenlijk de, die belijnen van een paar puzzel. lijkt het gewoon kunstwerkjes. Ja, ja, je bent gewoon een kunst. Kun, je hebt je ontpopt tot kunstenaar. Ja, dat, uh, het is gewoon ontzettend leuk ook dat je dan met zo'n kunstroute mee kan doen. En uh, Met de dag van de juiloog, 7 oktober en zo. En de eerste tentoonstelling op het stadkantoor, dat was allemaal in vitrines, het grootste deel. Ja. En wat heel erg leuk was, dat we op een gegeven moment een bericht kregen. Oh, maar we hebben een fout gemaakt. Want uh, die tentoonstellingsruimte die is ook uh, stemlocatie. Dus uh, we hadden ontzettend veel bezoekers. <laughs> want iedereen moest in die ruimte gaan stemmen met die paraplu's. En uh, toen we dus in uh, Route du Noord in Rotterdam meededen, toen hadden we geen vitrines. En toen hebben we eigenlijk alles aan de plafonds gehangen en zo. Dus oh was het meer een decor eigenlijk, had het meer een theaterfunctie. Ja, dat is wel geest. Ik heb wel eens een, een voorstelling gezien van de Knecht van Twee Meesters. Uh, het is overigens jaren geleden waarbij uh, de, de, een van de hoofdrolspelers, de Knecht, Arlequino, twee kisten had en, en die ging je uitpakken. Dat mocht natuurlijk helemaal niet, want het waren van een verschillende meester. Maar hij was nieuwsgierig en hij pakte eruit tientallen zwarte paraplu's. Oh ja? En die zette die allemaal op het podium. Ja. Het was Peter Tuinman die die rol speelde. Ja? En dat, het, het, opeens raakte dat hele podium gezegd... met zwarte Paraplus op hun kop. Dat was een kop. Dat vond ik een magisch beeld. Je had geen idee wat het betekende, maar het, het was wel iets. Het ook, had ook iets met dood te maken opeens. Ja, weet... oh, dat het leuk. Want ik had wel het idee ook. Ik denk van... Er uh, uh, moet eigenlijk ook een, een toneelstuk in. zoals dus een als decor gewoon, weet je. Maar ik, ik wist niet dat dit al een keer uh, gebruikt was op deze manier. Ja, nou, dat is, misschien. dat waren wel... De parapluus die werkte, want dan kwam de meester eraan. Dan hoorde die hem komen. Dan moest hij al die parapluus zo snel mogelijk ook weer terug doen. Ja. En dat lukte natuurlijk wel. Dat was heel spannend. Dat zal, ik, het, beeld zal ik nooit vergeten. Dus ja. ik snap het wel. Maar er zijn er dan ook, door die dan zo heel veel kleuren hebben... met heel veel van die banen. Ja. En die zijn dan helemaal... En uh, ja, dan is alles eigenlijk helemaal tot aan het puntje uitgegaan, zou ik maar zeggen. En dan ga je een hele lange steel aan de bovenkant zitten dan allemaal die kleurtjes, weet je. Dus je hebt echt heel veel variaties erin. Draag je, gebruik je zelf een paraplu? Nooit! <laughs> Daar was ik wel bang voor, ja. Ik heb er één keer één gekocht en toen ging ik met de bus en toen liet ik hem gelijk al liggen. En zat het prijskaartje nog aan. Ik vind paraplu's ondingen. Echt verschrikkelijke ja, ondingen. Ook. Ja. Ja. Ik, ik, regen liever, ik heb liever gewoon een goede regenjas bij me. Maar ja. ja, soms is het wel eens handig. Nou, maar we... eigenlijk heb al die mensen onbewust uh, een kunstwerkje gemaakt... Ja. zonder dat ze het wisten. Kijk, dat en daar heb je dan weer iemand als jij voor nodig... die daar het oog op laat vallen, oog voor heeft. Ga je dat nou met andere dingen ook doen, denk je? Met andere voorwerpdingen? Uh, nou, ik heb er wel aan gedacht... maar het is heel moeilijk om iets te maken waar je zoveel volume mee krijgt. Ja. Dit geeft natuurlijk heel erg veel, uh, veel volume... Ja. En ik heb nog wel weer een, weer een ander idee, maar ja, dat moet dan weer ook helemaal nog uh, iets met leven en dood. Dat klinkt heel somber, maar uh, ik was dus bij een vijver en daar was schijnbaar een, uh, een, een jong eentje of zo was opgegeten. En je zag dus niks, weet je, geen enge dingen. Je ja. zag ontzettend veel witte veertjes. Deertjes. En ja. dat was, die dreven heel mooi op het water en... Ja, dus er zit nog wel wat, maar dat is nog... En wat we ook wel met ja, maar... de parapluus, daar zit dus ook een filmpje bij. Oké. Okay. Bij de wind. Dus al die parapluus die dan uit die vuilnisbakken ook allemaal uh, <laughs> ja. bewegen. Ja, dat is natuurlijk... Precies, het beweegt ook nog, want er is wind. Want anders zou het niet kapot gaan. Maar die veertjes, dat vind ik ook wel fascinerend. Want dan weet je dus dat het geweest is, ja. maar je ziet het niet. Ja, ja. Dat vind ook heel fascinerend. Ja, je bent echt een halve kunstenaar. Nou, het zit wel een beetje in, ja. Ja, dan moet je gewoon, net als het lijkt, bedoel, dat is allemaal in de openbare ruimte speelt zich eraf. We hebben een drie kwartier geluisterd naar Jonas Staal. Ja, precies, die zit ook al schiet dan momenteel, hè? Ja, precies. Ja. Die, die stelt daar tentoon. Ja. En, uh, en die stelt dan allerlei politieke dingen. En, en, en democratie en de grenzen daarvan, de grenzen ja. van vrijheid aan de orde. Dat gaat bij de paraplu misschien nog net ietsje te ver. Ja, maar je, er is heel veel om je heen. Ik zei altijd, maar kunst ligt ook op straat, als je ja. ernaar kijkt, hè? blijkt, je moet het oprapen. Ja. Annemiek, um, mooi dat we dat gesprek even uit het stof hebben geplukt. Ik dank je wel, ik wens je veel succes. En, en doen hoor, gewoon, ook dat nieuwe project, gewoon doen. Oké. Okay. Dank je wel. Dank je wel, dag.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 Born over years, is it so wrong To be human after all? Draw me to Something about you, zo heet het liedje van Laurians en Carrie Brothers, een koppel, twee geliefden. Um, maar het origineel van het nummer is Level 42. Something about you. Eigenlijk hebben we het daar ook over over, over producten, dingen waar iets aan is. Er is iets mee. Um, vandaag in de volksstand aan de orde gesteld door Olaf Tempelman in een stuk over productassociaties. De hele gewone dingen uh, gebruikt of gedragen... door iemand die totaal verkeerd, verkeerde dingen gedaan heeft... daarmee besmet raken, als het ware. Lacoste-shirt, Anders Breivik, Suzuki Swift, Cartier. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven. Is, is er nou helemaal geen ondernemer die nu luistert... die dat wel eens heeft meegemaakt en die daarop meegelift heeft? Juist, op, op zo'n pos positieve golf. Dus dat het niet besmet is geraakt, maar juist heel erg gehyped. Of het tegendeel. De telefoonnummer van doen is nog steeds 0800-1121. Um, maar misschien is het juist ook wel leuk om het... Nou ja, je, je kan dus die kant op van dingen en producten... die opeens een soort kunstwerk worden. Dat is grappig. Maar misschien ook wel die kant op van het magische denken. Want je, je gaat die producten dus bezielen. Je geeft er een soort anima aan. En dan zitten we al vlakbij, uh, nou ja, bij, bij geloof en zo. En dat soort dingen. Het het animistische leeft dat eigenlijk enige mate in Nederland. Goed, allemaal redenen om te bellen. 0800 1121. Uh, Ron, goeienacht. Goedenacht, Helco. Nou, uh, Lex, sorry, sorry. Nou ja. Ik, ja, ik zat even te kijken of, of, of die naam mij wel paste, maar ik heet toch okay. gewoon Lex. <laughs> <laughs> Het voelde helemaal niet zo slecht eigenlijk, dacht ik. Nee, Mijn gewaardeerde nou, collega ja. Helco. ja. Jullie zijn allebei hele goede presentatoren, Kijk, dus dat maakt dat, eigenlijk niet uit. Dat, dat vind ik van Helco helemaal niet. Nou, <laughs> dat kan niet nog mooie eens zijn. Nee, hij slaapt, hij slaapt. Nee hoor, dat is... Hoe moet ik dat, is, <laughs> dat ja, het we nou we weer aan Helco uitleggen? Nee, ik, vind, ik, ik, ik waardeer Helco als collega zeer, zal ik je zeggen. Dat meen ik ook. Al jaren, trouwens. Um, ging het daarover eigenlijk? Uh, nee. ik heb gebeld over het feit dat ik uh, al in de jaren zeventig een hele sterke sympathie en empathie met het Joodse volk had. Ja. En daardoor zal ik nooit zo'n geruite sjaal dragen. Ah, zo'n zo geruite sjaal? Je bedoelt zo'n Palestina, zo'n uh, ja. Arafat-sjaal? Ja. Er, zijn, er zijn heel veel mensen die dat ding daarom juist wel dragen natuurlijk, omdat ja. er daar allemaal gebeurt... Ja. Ik ben zelf een Libanon-veteraan, ik heb het van nabij meegemaakt. En er waren bij ons ook jongens die hem juist daarom, omdat ze dus heel nabij met het conflict in aanraking kwamen... en allebei de kanten meemaakten, die hem daarom wel gingen dragen. Ja, ja. ja. Maar uh, ik ben nog steeds van mening, uh, ik doe het niet. Nee. Ondanks dat ik ondertussen wel een, een meer... Uh, ja, een, een meer objectievere mening over de, de hele zaak. Ja, ja, ik kijk het, uh, ik kijk het van, uh, van een hele andere kant nu. Ja, dat, uh, maar ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat een merk als Lonsdeel... Ja. ...dat die door, uh, door het dragen door uh, extreemrechtse jongeren van hun kleding... ...dat die daar nadeel van ondervinden. Want Lonsdeel is eigenlijk een, een merk dat is bekend geworden in de bokswereld. Ja, want dat verkocht uh, boksspullen. Box ja. Dat is eigenlijk vooral bekend geworden, oh, okay. het is een sportmerk, maar vooral in de, in de, uh, ja, de, de bokswereld, kickbox, uh, die kanten. En waarom zouden die en... jongeren dat, de, zich daar dan mee uh, tooien, sommige groepen jongeren althans, met Lonsdale? Want dat werd Omdat inderdaad... daar de letters NSDA in staan. Oh, okay. En daarom, of, uh, al is, of alleen al NSD, hmm. en het is, het is overkomen waar vanuit Engeland, en hmm. nu gaat het door heel Europa... Maar dat zijn dus van die fenomenen... Ja, die kan je eigenlijk niet meer, niet meer uitbannen. Nee. Maar jij hebt je dan op een of andere manier... want, want die sjaal, hè? Het ja. is dan een soort symbool, maar had het ook echt een emotionele waarde... waardoor jij je er echt... dus bijna die magische waarde die je dan gaat krijgen? Die, ja, toen die... ik als jonge jongen al die, die aanslagen op televisie zag... Ja. en, en uh, uh, vliegtuigkapingen en weet ik veel wat allemaal... Die gasten die droegen bijna allemaal zo'n uh, zo sjaal om hun hoofd of om hun nek. Ja. En ik, ik vond, ja, dan kan je het niet maken om je daarmee te identificeren. Want in mijn ogen waren en zijn het terroristen. Ja. Aan de andere kant is er natuurlijk ook Israëlisch terrorisme naar de Palestijnse bevolking toe. Ik heb pas nog een hele uh, indringende documentaire uh, op uh, de NOS gezien, gisteren of eergisteren over uh, joodse kolonisten en uh, Palestijnen in de Westbank hmm. die nu proberen om samen de dialoog aan te gaan en bij elkaar op visite te gaan, elkaar te leren kennen, om zo langzaam tot elkaar te, te komen. Ja, dan zou je kunnen, bijna kunnen beginnen met het uitwisselen van zo'n sjaal. <laughs> ja, nee, ja, maar ja, dat bedoel ik. Dat is dan toch ook al. Ja. Ja, dat heeft er ook al een, ja. een soort. Kracht ja. en waarde. Overigens, he, heb jij jouw verhaal wel eens verteld aan uh, Helco, hè? geloof ik, in uh, in Of ja, ja. Die jou, ja, ja. Of die ervaringen in Libanon. Ja. ja. Kan ik me nou weer herinneren opeens. Goed, maar je bent er een beetje anders over gaan denken. En, en maar heb je toen ook, want er waren dus uh, collega's van jou die uh, die, die schalen wel gebruikten. Een ja, die werden in Libanon natuurlijk wijd en verkocht. Ja. Eh, want heel Libanon zat uh, vol met uh, vluchtelingenkampen ja. en... Uh, ja, je kon in elk winkeltje kon je zo'n je zo sjaal kopen. Nee. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er toen ook wel eens een keer een om mijn nek gehad. Want als het daar s'nachts afkoelde, kon het behoorlijk koud zijn. En die dingen waren heerlijk warm. Ja, natuurlijk. Dus waarom zou je het niet doen? En er waren jongens die namen zo'n ding mee naar huis als aandenken. Ja, snap ik ook wel. Ja, maar niet bij jou, niet bij Ron. <laughs> nee, dat heb ik nooit gedaan. Ron, ik dank je wel. Mooi dag voorbeeld. Gedaan, Alex. En een goede nacht. Een uitzending. Ja, daar. Ja. Matthijs Rumke, goeienacht. Goeienacht. Regisseur van het Zuidelijk Toneel. Ja, klopt. Ik ben onderweg uh, van mijn laatste Richard de Derde naar huis. Ach, de laatste ja. Richard de Derde. Ja. Want het was Verlopig. mooi? Ja, het was heel erg mooi. Wacht, Heel mooi. Dus ik ik luisterde naar je uitzending. En ik, heel, het grappige was dat ik me, die, diezelfde voorstelling... van uh, de, de Knecht en Meesters met al die paraplu's... die staat mij nog heel erg bij. <laughs> ja. En daardoor kwam ik eigenlijk op dat het magisch denken in het theater natuurlijk nog heel erg aanwezig is. Ja, dat is waar. Want het, hoe zie je dat dan als regisseur? Heb je dat, is dat, ja? Hoe zie je dat? Ik had niet, niet al te lang geleden, nou je ziet je, je, niet al te lang geleden, was weer een oudere acteur die werkelijk um, verboden dat een jonge acteur floot op het toneel. Oh. Fluiten op het toneel dat is uh, taboe. Waarom? Nou ja, dat was, in het begin wist ik dat niet. Maar dat heb ik heb het laten vertellen dat vroeger de uh, toneelmeesters... als die een trekkenwand omhoog en omlaag deden... toen waren, waren er nog geen uh, walkie-talkies of dat soort dingen... om elkaar een feintje te geven. Dus die floten. Dus die deden dingen als... Zoiets dergelijks. Ja. En dat hoorde je dan zo'n heel klein beetje door de zaal heen. Maar als er gefloten werd, was het een teken... dat er een trek of een decorstuk naar beneden moest komen. En ja, dat... dat als je dan als acteur ook gaat sluiten, dan gaan er rampen gebeuren. Dus dat is een taboe geworden. Oké, okay, ja. ja, ja. Dat, dat is heel praktisch. En daar ontstaat dat bijgeloof uit. en dat soort dingen. Ja, op het moment dat je de reden niet meer weet waarom je iets doet, wordt het natuurlijk magisch denken. Ja. Maar... Zo hebben ze ook ooit met apen een onderzoek gedaan. Dat ze tien apen in een kooi hadden gezet. En dan was er een, een grote palmboom in. En, en, en daar hing een hele aantrekkelijke tros bananen. Als, je, als een aap daarin klom, dan. Trok je aan de bananen en dan kreeg je een douche over zich heen. En dat probeerden al die apen. En toen hebben ze stuk voor stuk, één voor één, die apen vervangen. En als er een nieuwe aap kwam, dan deed hij net als de rest. Klom die niet in die boom. Totdat er geen aap meer was die ooit nog die bananen had ervaren. Ja. Maar toch klommen ze niet in die uh, boom. Ja, okay. En toen was het dus een taboe geworden. Ja, ja, precies. Zo werd het ook. Zeg maar, ma Matthijs, als het dan nou gaat over magie in het theater, afzien van bijgeloof. Ik bedoel, ja. is, is, is het theater dan toch nog een plek waar... zoiets als magie hè, uh, uh, in, deze, uh, in de rationele wereld waarin we leven... waarin magie eigenlijk beleefd wordt of, of zichtbaar gemaakt wordt? Of zie je dat anders? Nee, ik heb wel. Ik, ik denk dat een acteur... die staat natuurlijk onder zo'n spanning... en die, ja. die heeft zo het gevoel dat zijn prestatie... en of hij goed gevonden wordt... Dat dat uh, um, ja, iets is wat met goden of met geheimzinnige handelingen te maken heeft. Dat ik mensen ken die inderdaad een lievelingsschaal of spullen meenemen om te zorgen dat ze dat afdwingen. Nou ja. ook, ook kleedkamers, hè, die, zijn, die zijn volgens hele heldere rituelen. Dat zie je hoe dat mensen hun, hun, hun schminkkist altijd weer op dezelfde manier uitstallen. Omdat dat ooit een goede rol oplevert. En dat is nog geen zo dan. <laughs> Zou dat in het theater meer zijn dan op andere plekken? Um, Voetballers, sporters hebben het ook volgens mij, die ritueel? Nee, ja, absoluut. Ik denk dat iedereen die moet presteren. En die op een of andere manier het gevoel heeft dat hij het, het, het geluk een handje wil helpen. Dat hij dat, ja. dat, hij dat wil. Hoe kijk ja. je daar? Vind je dat onzin? Of, uh, of schattig? Of hoe vind je dat eigenlijk? Um, ja, bij denk ik. Je weet rationeel natuurlijk dat het onzin is. Maar op het moment dat iemand zich een prettige voelt. Het gekke is dat ik zo'n zo ritueel als niet fluiten ook echt niet doe. En um, Macbeth niet noemen bijvoorbeeld. Um, Omdat dat ongeluk brengt. En ik merk bij mezelf dat ik daar toch genoeg van onder de indruk ben... dat ik me daar wel aan hou. Ja, en dat zijn spoortjes van eigenlijk uh, ja, magische, magisch denken, ook, ja, ook in jou. Ja. ja, absoluut, ja. ja. Maar goed, daar maak je misschien ook theater mee als regisseur weer. Met magie maak je theater. Het is namelijk toch. Ja, maar dat is toch een, een uitdrukking die. Hè? Dat het magie... Even, even een voorsting, dat moment dat, je, dat jij dus ook gezien hebt en ik me kan herinneren van misschien wel 25 jaar geleden, dat was magisch. Ja. En wat is dat dan eigenlijk? Gebeurt er dan toch iets heel bijzonders? Of wat, wat gebeurt er dan eigenlijk op zo'n moment? Ik denk dat er, te, dat er een combinatie van twee dingen gebeurt. De, de, uh, het feit dat wij daar met z'n allen in dezelfde zaal het gevoel hebben dat uniek voor ons. Er een wonder. gebeurt. En natuurlijk ja. is het wel zo dat, kijk, theater is er ook ingericht... om wonderen te laten gebeuren. Ja. En het gekke is dat als het dan echt gebeurt, dan zijn we toch nog verrast. Sowieso <laughs> ja. hm. zo, zo iets zou het moeilijk zijn. Ja, precies. Nou, euh, euh, euh, laten we hopen dat we het nog vaak meemaken in het theater, in ieder geval. Jij, ja. Absoluut. Ook. Ja. Ik wens je nog een goede reis naar huis. Dank je wel. Dank je wel. Dag. Dag. Um, Richard Terde, dat is volgens mij, die voorstelling met Gijs Vol Go Scholten van Aschat, die. Um, Genomineerd is voor een uh, grote prijs. En ook in het theaterfestival is opgenomen. dat. deze week gaat woeden. Paul, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hi. Ik, had het, ik had het volgende. Ik ja. las um, vorige week, of een paar weken geleden, een berichtje in de krant. Had een uh, kledingmerk. Dat werd veel gedragen in een bepaalde serie in Amerika. Die heeft geld uh, betaald om niet meer gedragen te worden. Om niet meer gedragen te worden? Ja, om niet meer gedragen te worden. Want er werd, um, ze merken gewoon dat uh, ja, ze waren niet geassocieerd worden met die <laughs> televisieserie. Ik weet, niet, ik weet niet welke serie het is geweest. Maar die betaalden dus geld aan de mensen die in die serie speelden. En aan die serie om de af en toe aan de... Dat is dat ze hebben geld betaald. Want het paste, dat beeld dat van, dat, van het personage... dat paste helemaal niet bij de associatie... die zij misschien wilden met, met hun kledingmerk. Ja, inderdaad. Daar was iets misgegaan? Ja. Dat is wel een sterk voorbeeld, zeg je. Jammer dat je dat niet weet, wat, wat dat nou is. Nee, inderdaad. Dat vind ik, dat vind ik zelf ook... Uh, ik ben er zelf wel pijn gemaakt... Ik kom er echt niet op, ik, ja. uh, maar het me in één keer, ik, ik hoorde jou oproep en ja. dat schoot me in één keer te binnen van hé, hey, dat was een berichtje in de krant, en dan denk ik bij mezelf van de meeste klingmerken betalen om gedragen te worden, <laughs> ja, dat is alsof als je bij de sporters en uh, dat soort uh, mensen gaat kijken, uh, ja, maar uh, ik moet er zelf voor op betalen, dus... Uh, ja. maar, maar daar word ik wel heel nieuwsgierig naar wat voor soort televisieserie dat in godsnaam geweest is. Ja, misschien als je het uh, gaat googlen. Want het stond volgens mij in de metro of in de, in de spit. Stond een heel klein berichtje stond, daar, uh, <lacht> stond daarin. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, uh, de meeste bedrijven zouden... Uh, ja, um, zou ervoor willen betalen te worden op televisie? Ja, Dus nou, meer... ja, dat is toch een verkeerde wereld. Of dan het een omgekeerde wereld is dat dan? Nou, het, um, inmiddels zijn we erachter, inderdaad via Google, hoe die televisieserie heet. Namelijk The Situation. Mm -hmm. En het berichtje stond in de Spits, inderdaad. Nou, misschien is ja. er iemand die, die, die, die, die, die dat nog heeft nader uitgezocht. De, de, die televisieserie kent. Het zou wel heel leuk zijn om mm -hmm. iets over de. ja over de serie en de inhoud ervan te vertellen. Dat zou ik erg leuk vinden. Uh, ja. Maar, ja. Nou, ik vind. Uh, ik wens je een prettige uitzending verder en. Uh, ja, een goede reis. We belaten. Hei, dank je wel. reis. Oké. Okay, doei. Bart, goeienacht. Hallo Alex. Um, mijn uh, mijn uh, verhaal gaat over een, een, een gitaar. Ja. Ik uh, uh, speel dan gitaar en ik had een keer een uh, uh, ja, eigenlijk een wens. Eigenlijk vroeger al wilde ik een Gibson SG hebben. Dat is zeg maar de zogenaamde Flying V. En de mensen die gitaren uh, kennen, die weten wel waar ik het over heb dan. Het is dus niet een gitaar met, met een ronde zijkant of een ronde achterkant, maar die dus uitloopt in twee punten. Oh, Oké. Okay. Van Kiss had je die. Volgens mij hebben ik Kiss allemaal. Uh... En daarom noem je het ook een Flying V, misschien? Ja, maar. het is een uh, Flying V. Is het. Nee. En. Um, Oké, okay, nou, die had ik dan uh, op de kop kunnen tikken voor, denk ik, in de tijd. Nou, ik was niet echt superrijk. 800 gulden of 900 gulden, misschien wel. Dat was een redelijk bedrag. Maar dat is echt een drama geworden. Want. Uh op het moment dat ik die gitaar aansloten op een versterker, het, het, het snoer begon te kraken, de aansluiting de begon te kraken, het element kraakte. Er was gewoon geen toon uit te krijgen. Hopeloos. Terwijl het mijn lievelingsgitaar van alle tijden is geweest. Was een echte koningin onder de gitaren die je al uit om, uh, ja, om, het, om het beste eruit te halen wat kan. Dus dat, als ik het maar zacht zette, dan kon ik er gewoon goed op spelen. Het was echt, een, ja, echt mijn lievelingsgitaar. Maar zodra ik hem Zodra ik de versterken zette, dan begon het te kraken en te brommen. Ik ben wel drie keer terug geweest naar de muziekzaak. Om, uh, ja, om de dingen een beetje aan de praat te krijgen. en het lukte gewoon niet. Het was behekst eigenlijk, denk je. Nou, het was werkelijk niet te geloven. Ja, ja, ja. En en heb mee, luim... Wat heb je ermee gedaan? Weg. Ja, uiteindelijk heb ik hem weer ingeruild voor een andere gitaar. Met verlies natuurlijk voor ja. mij, maar ja. het ja. ging niet. Maar het was wel de koningin onder de gitaar. Ik heb nooit een mooie gitaar onder te voelen. Ja om op te spelen. Die, die gitaar, die, die wilde van jou iets. Dat was een gitaar die terug... Die ging naar jou. Die wilde dat, van jou iets. Kijk, ja. hu huizen, in dat, in dat, als je zoiets zegt, dan, dan ga je al bijna aan zo'n instrument een, uh, een persoonlijkheid toekennen. Nou, ja, behoorlijk... ja, ik zeg, het is de koningin onder de gitaar, dat vind ja, maar, ik wel. Maar dan, dat is toch een vorm van magie, want zo'n instrument heeft helemaal geen ziel of persoonlijkheid. Dat, kun je, dat, kun je aan dat de oog... denk ik wel. Of een machine dat, heeft dat toch ook niet? Nee, daar ben ik niet met je eens. Een gitaar heeft voor mij, ik uh, heb twee gitaren nog uh, boven staan. Ze zijn allebei, er zijn allebei akoestische gitaar. een reference gitaar en een en een eentje. Nou, die zijn al 30, of 40 jaar oud. Nou, daar zijn allebei dingetjes mee mis. Ik kan ze niet kwijt. Ik kan ze niet wegdoen. Nee. Eigenlijk moeten ze bij het, bij het vrouwen. Ik, ik, kan, ik kan er geen afstand van doen. Nee. En, en, ik kan er niets mee. Maar er zit, er zit iets in. Er zit. Er zit wil... Wat is dat dan? Ja, omdat. In ieder geval, één van die gitaren die is overal mee naartoe geweest, De Denemarken, uh, Tsjechië, uh, noem het allemaal maar op. Gang. Die kan ik gewoon niet kwijt. Nee, ik kan ik niet zomaar wegdoen. Nee. Hmm. Vriendschap. Nou ja. Hoe moet ik dat noemen? Wat ik nu zit te denken, ik denk dat ik ze, dat ik ze boven uh, aan de muur hang. Dat, ja, dat ik ze gewoon als decoratie dan maar. Ik kan ze gewoon, ik kan, ik kan, <laughs> ik kan geen afstand. Ik ben totaal, ik ben helemaal geen materialist. Absoluut. De materie, dat, dat zegt me echt heel weinig. Maar die gitaar, ik kan ze een... nee, ik kan ze niet uh, bij, ik kan ze niet op straat gooien. Je bent een animist. Misschien wel, ja, ik weet niet. Nou, nee, dat is wel interessant. Vind ik, ik, vind ik eigenlijk mooi om te, te kijken, te onderzoeken een beetje... Hoe dat dan, of dat nou veel leeft in Nederland. Allemaal elementen van het, het magische. Goed, um, Bart, dankjewel in ieder geval. Oké. Okay. En um, succes, hè, met gitaarspelen. Dankjewel. Dag. Hoi, hoi. Inmiddels weet ik ook dat die, die serie niet The Situation heet. Kijk, dit hebben we dan weer te danken aan een, aan een belg van uh, Kazeloenen... een van onze luisteraars... Um, ik weet niet met wie ik nu spreek, maar in ieder geval met ja, iemand... Bon. Hallo, met wie spreek ik? Ja, met Michel uit Amsterdam. Michel, hallo. Weet je ja, iets nee, meer over die, ik... over die serie? Ja, ik denk, ik help jullie even uit de brand. Ja? Het gaat namelijk over de Amerikaanse variant van O.O. Gerso. Oh. En dat is de Jersey Shore. Je weet en, je. uh, ja, best wel bekend op zich. Ja. En ja, die, uh, dat, merk, dat kledingmerk was geloof ik en Cabana... Ja, die wou natuurlijk niet dat uh, ja, stelletje O.O. Gerso figuren met zijn kleding gingen rondlopen. Oh. Dus op die manier. En, en heb jij die serie dan wel eens gezien dan? Ja, ik uh, kijk die serie wel eens voor de grap. Ja, ja, ja je vindt het eigenlijk hartstikke leuk, begrijp ik. Nee, nee, dat zeker niet. Is het beter maar... of slechter dan O.O. Gerso? Ja, het is wel wat beter natuurlijk, omdat het uh, er wat meer geld in zit ofzo. Uh. En wat professioneel, ja, ik. Uh... Waar zie je dat aan dan? Ja, ik baseer het aan. Ze, gaan, zeg maar, uh, ze worden constant opgenomen. Ja. En dan gaan ze naar, nou ja, naar die luxe plekken, zoals in Miami en LA, gaan ze naar artistieke luxe dingen. Weet en wat, uh, Zul, dat zijn dan, uh, wat zijn dat voor... Uh, ja, de, de cars, de groep van... Uh, ik, komen die uit ook een bepaalde stad? Of? Uit New Jersey. Uh, uit New Jersey, uh, New dus Jersey natuurlijk, ja. Ja, want dat is dan zeg maar zo'n uh, aso gebied of zo. Ja. En uh, ja, o Gerso is dat, daar zeg maar een beetje een variant op. Oh, die hebben dat, is dan ook alweer gepikt natuurlijk. uit de boek, Ja, want... alles wordt gepikt. Ja. Hey, maar je kijkt er ook naar omdat je er iets leuk aan vindt. <laughs> ja, het is natuurlijk wel grappig om die mensen zichzelf verschut te zien zetten. Maar ja, ik kijk niet zo vaak naar. <laughs> en en hoe, ziet, hoe ziet die kleding er dan uit? Die kleding, ja... Uh... is een bepaald merk. Ze dragen allemaal hetzelfde merk ook. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee maar omdat de situation, geloof ik, een aantal keren... Uh, met heel grote uh, Dolce Cabana... Te zien was. Oh. En dan gaan mensen natuurlijk uh, die persoon met Dodge Kwane associëren. Ja. En dan. Uh, dat wil Dodge Kwane natuurlijk niet. Nee, dat begrijp ik. Dat, dat kon jij in ieder, <laughs> in ieder geval ook de... wel begrijpen. Kijk, ja, zo, zo, we wel zo, dat is dus in ieder geval een heel concreet geval van productassociatie. waarbij er ook echt nog iets aan gedaan wordt ook. Ja, precies. Nou, um, ja, wat goed dat je dat weet. Dankjewel. Ja. Hebben, heb je nee. ons uit de brand geholpen? Geen probleem. nacht, Michel. En trouwens, ik wou eigenlijk nog wel één dingetje zeggen over uh, ja. wat ik zelf heb meegemaakt in de associatie. Misschien ken je dat voorbeeld zelf ook wel. Nou. Dat is het kledingmerk Lonsdeel. Ja. En dat werd, uh, ja, afgelopen hebt... jaren werd dat wel eens uh, geassocieerd met uh, neonaties. Ja, daar hebben we het net ook dat... over gehad inderdaad. Ja. Oh, daar heb je het over gehad. Ja, ja is op zich wel een leuk merk, maar dat was zonder. Een... Heb jij het ooit eens gedragen? Nee, ik heb het niet gedragen omdat het uh, ja, een beetje uh, gevoelig ligt. Ja. Dat het op zich wel een leuk, uh, leuk merk, kan ja, zijn. Ik begreep dat het uit de box, uh, sport uh, komt, eigenlijk. Ja, klopt. klopt. Nou, ja, precies. Zodoende. zodoende. zodoende. Ja. Of, of juist niet. Um, ja. <laughs> Michel, dankjewel in ieder geval en een goede nacht het... nog. Oké, okay, punt. Ja. Het is tien over half twee. U luistert naar Kazaloenen van de NCV op radio 1. Ella, nacht De persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. Ja. Kijk, Ella, waarom heb je nou weer geen bereik? Dan gaan we dat nog een proberen. Je zit natuurlijk in een tunnel. Ik heb dit bericht geloof ik nog nooit gehad. Niet zo helder in ieder geval. Nou, dat moet je ook een keer meemaken. U kunt dus blijven bellen. In ieder geval nog het laatste kwartier van, uh, van deze uitzending... over productassociatie en welke kanten. Maar misschien ook wel over allemaal aspecten van magisch denken. En in de muziek zit heel veel magie. Mm. Ja mensen, het is weer kermis in het West-Friese Spanbroek. Er staat geen zweefmolen, geen schiettent, maar wel een feestkaart, een feestband in een stamvol dorpscafé. In de lucht van verschraald bier begint hier ochtends om tien uur de eerste duim. En dat is het stad zijn om je aan de toog drie dagen vol slagen te bezatten. Ja, het dorpsgevoel is voor een leek wat moeilijk te bevatten. is simpel dorpsplezier. Het plaatselijke kermiscomité zorgt voor vertier. Bierfietsen, fietsen, prijspalingbiljarten, zaklopen en traditioneel katknuppelen. De grote jongens uit het dorp fietsen, bier, lopen zak tot ze de benen hier vallen en gooien net zo lang met knuppels tot de kat van armoe uit de ton zal spatten. Ja, het dorpsgevoel is voor een leek wat moeilijk te bevatten. In het café wisselt de band moeiteloos slagers af met house en oude disco. Het verkleedthema is dit jaar religie. Drie dronken engelen hangen met scheefgezakte vleugels aan de bar. De paal strooit vanaf het balkon hosties over de hossende kermisgangers. Twee herders staan in het midden om de paling te biljarten. Maria staat vol overgave meters bier te tappen. En koning David wisselt vaten en versjouwt de lege kratten. Buiten staat een bolle boer met iemand uit de stad te matten. Dorpen zijn voor stedelingen moeilijk te bevatten. En daarom zeg ik. Als je die kent, dan is het heel moeilijk om er de vinger op te leggen. Op Dropsgevoel bezongen je door Zeilstra... van het album Olie en rook uit 1999. Dit tweede uur heeft ook iets ongrijpbars het verloop daarvan. Maar wat wil je als je uh, magische dingen of dingetjes aan de orde wil stellen? Hans, goedenacht. Ja, goed, uh, nacht. Hallo. Lex, hallo. Ik, uh, ik verwonder mij over die walvis die vanaf Portugal op de boeg lag van een schip... Ja. ...van 12 meter lang en dat ze dat pas in... Ik weet niet waar, in Rotterdam of in Amsterdam of ik, ik weet niet waar... in Nederland pas ontdekt hebben. Ik vind dat, uh, Hoe kan dat nou, bedoel ik, Het ja, is mij even ontgaan. Stiekig vind ik dat. Ik bedoel, ik heb een... Dat zei ik ook net tegen een meisje net, die een telefoon had. Els, Hetels. Ja. ja, kan wel. Ze wil het nergens zeggen. En terecht. Eh... Um, ik, ja, ik heb een romantisch idee: misschien uh, dat die oude schepen geschropt moesten worden. Ja. Die oude schepen vroeger. Ja. En misschien nou nog wel, die, die, die, die, die stalen uh, of, uh, schepen. Maar dat zouden die niet gemerkt hebben. Zo'n beest is twaalf meter lang. En die heeft de hele, de hele rit heeft dan op de. Wat zijn er de boeg? In Portugal. boeg ja. was al in staat van ontbinding. En ze hebben, ja, het was op het de, de journaal vanavond, er was uh, stukken vlees afgehaald en naar een of ander uh, ja, centrum gebracht was die die beesten onderzoeken. Ja. En daar was nog geen uitslag van? Nee, nee, dat was, van, nee, dat, dat is pas uh, vandaag dat ontdekt. Ja. Wat ik tenminste gehoord heb, vernomen heb. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Vanaf Portugal? dus dan ga je de golf van Biscay door langs Frankrijk, België, Nederland. En je hebt niet door dat je een valf is op je op, je, op je en dan acht, van 12 meter lang <laughs> op de boeg. Ja, we hebben ze al niet, ja, ze ze niet staan liegen. Keihard ze staan zijn. liegen die die de, de matrozen. Ja. ja, die hebben of dat de toch... kapitein of weet ik wel wie. zit ja. we zitten kappen wel. Ik weet het ook niet. Ja, ja maar je hebt, de, de, de, de, ja, misschien is er iemand die dat, die daar wel een verklaring voor heeft. Um, maar ik vind, het, ik vind het raar. Ik, vind het, ja, ik, vind het, bedoel, het ik neem aan dat op zo'n schip, dat ze van Portugal naar Nederland een dag of drie, vier doen, denk ik. Denk je, ja, ik wil het ook niet. Zou kunnen. Een motorschip of zo. Ja. En dat ze dat uh, toch wel een keer in de gaten ja. hebben. Want het beest was al in staat van ontbinding. Maar en dan kwamen ze dus achter in de haven van Amsterdam, zei je, Of in Nederland? Ja, in Nederland. Uh, ik ja. weet niet waar, Scheveningen, Rotterdam, Amsterdam, ik weet niet waar. Wonderlijk verhaal. Uh, wie, misschien is er iemand die daar nog iets meer over kan zeggen. Ja, ik heb het gemist, moet ik je bekennen. Maar uh, misschien is er iemand anders die er iets, anders, die er iets zinnigs over zou kunnen zeggen. Dank in ja. ieder geval, want het voegt wel iets toe aan het uh, wonderlijke karakter van dit uur. Ja. Um, nou, dank je wel, Hans, en nog wel een goede ja, avond. graag gedaan. en nog uh, ja. succes. Oké, okay, dank je wel, jij ook. Dag. Doeg. Sianen. Dat ben ik. Ja, hallo. Ja, hallo. Je bent nu ik... in uitzending. Ja, oké. Okay. Nou, ik uh, wilde vertellen, ik woon dus in Haarlem, helemaal uit het uiterste randje. Ja. En aan de overkant van, de, van het water is het dorp uh, Vijfhuizen. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Nee, vlak ja. bij Schiphol. Ja. Maar goed, er ligt een fort. En het fort hebben ze dus uh, een paar jaar geleden helemaal opgeknapt. Restauranten, wat wat wat bedrijfjes zitten erin. En er loopt ook een heel voetpad op en omheen. En het voetpad het is gemaakt van oude grasstenen. Mm. En als je daar dan de eerste keer vond ik het zo'n raar gevoel dat je over die, over zo'n ja. pad loopt waar, waar jij met name erop en je gaat toch lezen wat erop staat en wie het is en, en, en hoe of wat. Nou, dat was, was een hele, hele. Dat is eigenlijk een magisch moment. Magische... Hè? <laughs> Gewaar, maar Want je die. loopt alleen maar over stenen. Alleen maar over stenen. Maar ja. toch, dat heb ik wel eens, moet je zeggen, heb ik ook wel eens als ik op een kerkhof kom. Nee, bijvoorbeeld in, uh, in kerken, ja. waar de vloer ja, ook nog wel eens bestaat ja. uit, uit grafstenen. Ja. En daar loop je dan gewoon overheen. Ja. Er zijn natuurlijk echt mensen in begraven geweest. En ja. dit zijn natuurlijk alleen maar... De, die, als je natuurlijk geen een huurgraf hebt... dan moeten die stenen kwijt. En jullie hebben ze daar een heel pad van gemaakt. Oh. Het, is, het is zo apart als je daar loopt. Ja, ja, het echt is... heel, heel... Uh, ja. Vreemd, Hergebruik van grafstenen. Gebruik van grafstenen hebben ze een pap van gemaakt. En het voelt dan toch een beetje... Alsof, heel je, alsof je toch een beetje door de, door de dood in je nek geblazen ja, wordt. Ja, ja, ja. Of onder je voetzolen gekieteld. Ja, en toch kijk je steeds... Wat voor namen staan erop, en wie is dat? Wanneer zijn ze doodgegaan? Ze is wel een wonderlijk idee, ja. hè? Ja, dat, echt, dat is echt heel leuk. In, ja. <laughs> Ook heel leuk. <laughs> ja. Ik vind het wel een mooi voorbeeld. Ja, in voor, in vijf huizen, dus. In vijf huizen, bij het fort. Goed zo, Nou, ja. dan weten we te vinden. Shana, dankjewel. Oké, okay, goed. Dag. dag. Darius? Goedenavond. Hallo. Uh, hallo. Uh, ik, ik wou eerst antwoord geven over die walvis. Ja. Waarom uh, bemanning dat. Uh, niet kon zien. Ja. Nou, de, die eefal is uh, schijn 12 meter groot, zijn, ja. of lang, maar uh, de schip is 340 meter lang. Oké, okay, dus dat verklaart in, in, iets. <laughs> nou, in verhouding, dus. Uh... Ja. <laughs> maar hoe komt hij dan op zo, op de boeg van zo'n groot, uh, zo uh, groot schip? Die blijft hangen aan een, uh, ja, een onderdeel van uh, en dan blijft daar vastzitten, dus. Ah, oh, oké. Okay. Ja. ja, ja. ja, ja, ja. Nou. En ik wil iets zeggen over de associatie, over de producten. Ja. Uh, zoals u weet, een nou, behoorlijk aantal jaren terug, Bush had een persconferentie in Bagdad, geloof ik. Ja. En toen een journalist had zijn schoenen naar hem gegooid. <kwijnt> ja. Dat is waar. Dat was een uh, ultieme vorm van belediging aan het adres van Bush. <laughs> en daarna blijkt dat uh, schijnt de fabrikant uh, uit Turkije uh, te zijn. Ja. En honderden duizenden schoenen zijn geproduceerd en verkocht in Irak. <laughs> maar je bedoelt daarna? Precies, precies ja. So. Al, als symbool van de, zeg maar, verzet of tegen de Amerikanen. Oh. En iedereen dus uh, associeerde die schoenen uh, Met... tegen, de, <laughs> tegen Bush. Ach. en die ja. zijn toen dus heel en... veel verkocht in, uh, in Irak? Ja. Nou, als ik mij niet vergis, uh, meer dan 200.000 schoenen. Ongelooflijk, ja. zeg. Ja. Ongelooflijk. Ja. Dat vind ik wel een heel erg opmerkelijk staaltje van uh, productassociatie. Ja. Precies, ja. ja. En ook heel positief eigenlijk. Tenminste, althans voor de, voor de schoenenverkoper natuurlijk. Uh, ja. ja. Wat een goed verhaal, Darius. Dankjewel. Ja. Uh, zou ik nog iets zeggen over de uh, Paraplus en de Maurische beeld? Ja. Ja. Nou, de is een meest eigenlijk zwart en daardoor ook een ovale vorm Het heeft eigenlijk een plastische vorm. Ik ben ja, kunstenaar, dus daar, daarvan ja. kon ik wat uitleggen. Ja. En dus dat geeft eigenlijk in subtiliteit een bepaalde plastic en het is iets van tussen echt een duidelijkheid, tastbaarheid, ja. maar ook niet. Ja. Nou, als je kijkt naar zo'n zo uh, vorm van de zwarte paraplu... Ja. Nou, dan heb je niet echt het gevoel dat je ergens aan kan grijpen. Nee, nee. Door de vorm. En, precies. En dat creëert juist een bepaalde dus een magische uh, effect. Okay. En ik zou ook een voorbeeld geven. Een Iraanse-Amerikaanse kunst, kunstenaar, uh, West, uh, Shirin Nasrath, heet zij. En dat uh, ook een aantal jaren terug in Stedelijk uh, een expositie vooral foto's en videobeelden. Ja. En ze heeft in de woestijn uh, de vrouwen in zwarte chador, dus die zwarte tenten, zoals ik het noemen, ja. uh, foto's van gemaakt en ook met de parablus. Echt waar? Uh, en als je kijkt dan uh, alsof... Die, die, ja, het zijn bijna geen mensen eigenlijk. Uh, bijna als uh, de geesten ah, uit Nergens ja. uh, eigenlijk neergedaald zijn op zo'n een eh, ja, ja, dat kan ik dus me voorstellen. Dat, ja, dat, dat creëert zo'n magische beeld dat je, je kan niet geloven. Ja, wat, wat is dat eigenlijk? Maar dat, want je draagt natuurlijk... als je zo'n chador hebt... dan draag je ook überhaupt nooit een paraplu. natuurlijk. Je hebt je, een, zeker niet dat soort contraille neem ik aan. Ja, maar uh, toch. Die, die van vrouwen in Iran die, die dragen een chador. Ja. Maar tegelijkertijd... Uh, uh, gezicht is op, uh, uh, open. Hè. Ja. En uh, het, het is uh, ook... Uh, zwart eigenlijk trekt uh, juist zonstralen Ja. En dus, uh, ja, Parapiti toch werkt eigenlijk ook. Als een zonnescherm. Uh, precies. Ja, ja, ja, maar door die kunstenares uh, werden het eigenlijk hele magische beelden ge geworden. Ja, ja, ja. Ik zou echt aanraden om een keer naar te kijken. Het zijn prachtige beelden. Noem nog één keer haar naam: uh, Sh Shirin. Shirin. Nafrat. Nafrat, oké. Okay. Ja. Da daar oh, is, dat is dan... een hele mooie tip. Ik dank je wel. Oké, okay, bedankt. Succes. Dag. Dag. En dan is het toch ook alweer. Onherroepelijk bijna twee uur geworden. Martin, je bent de laatste. Ja. Hallo. Een, een, een, een nacht, een avond. Goedenacht. Met uh, Martin en uh, De Wit. Uh, en het ging over productassociatie. Ja, daar ging het over. En het was nogal, uh, ja, in die zin uh, had ik een. een het schoot mij uh, binnen. Het eerste wat ik aan dacht was eigenlijk een, een, een goed voorbeeld in het verleden. Uh, was was uh, dat ik daar. Ja, een typisch, typisch geval, zou zeggen, van een, een, een merk met ook een, uh, yeah. een handeling eromheen, die bij mij een bepaalde nasmaak gaf. Dat uh, ging om uh, toen de tijdminister uh, uh, president Balkende. Yeah. Die uh, weigerde de Dalai Lama aan hand te geven die wel hier in Nederland op bezoek komen. Yeah. Weigerde. Dat, dat kon in, de, in de een of andere reden niet. En dat, dat heeft hij toen vanuit Italië, uh, vanuit een uh, race, uh, georganiseerd door Berlusconi. Uh, van, de, vanuit een lotus hangend, uh, uh, uh, een raceauto dus. Ja. Uh, uh, ja, gezegd van, dat moet meneer Verhagen toen maar doen. Ik herinner me dat er ook een foto van is dat hij half uit het raam van een lotus lag, hing eigenlijk. Hè, want in zo'n ding kan je niet eens normaal zitten. En <lacht> zo helemaal onderuit, van ja, we kunnen de Daila maar geen hand geven. Dus uh, <lacht> vond ik een mooie van, nou ja, op dat vlak ga je het zoeken. Sinds die... Natuurlijk, het is niet zo mooi voor Nederland. Sinds, sinds die tijd ga je nooit meer in de lotus? Ja, ja dat wacht ook nog. Zeer, ja. Dat zou het <laughs> probleem niet worden. He. Dat zoveel mensen dat ding dan niet gingen kopen. <laughs> maar ja, sindsdien wel wat meer uh, liefde voor de Dalai Lama, zou oh, men zeggen. Oh, dat wel. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, je, ja. Een vriendelijke man met zijn antimaterialistische gedachten vanuit het, het, het, het symboliek van uh, welvaart een raceauto Lotus ja <laughs> uh, dit... ja het volk toespreken dat we eigenlijk uh, ja meneer Verhagen dat toen de tijd geloof ik moest doen uh, oh, maar, maar uh, ja die wordt dan weer voor de voor de rotklussen uh, mocht hij op de rij ja en ik heb is assistent, meen ik die mocht dan uh, ook klampen ah, nou, hij is wel meenemen. dol op de Dalai Lama volgens mij hoor. Die heeft me, ja. hij heeft meegedaan aan de aan de ja. collectieve meditatie in de Tweede Kamer die door de Dalai Lama ja, ja. is geleid dus daar zal het die heeft er ja, wel voor genoemd. ja, nou, ja. Nou, het ja? hij wel nog een beetje lol aan de bezoek in Nederland gehaald. Ja, zeggen. dat heeft hij zeker. Maar we zijn wel een typische symboolpolitiek. Met een beetje een, een typische productassociatie. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, Martin, daar dank ik je hartelijk voor. En ik wens je nog ja? een hele goede nacht. Okay. Ja, fijne nacht nog. Goed aan de Lotus. Daar zijn we er doorheen. Meer smaken en producten hebben we niet. Het is een beetje een... Uh... Wonderlijk avontuur geweest. Vind ik wel zelf. Maar dat hou ik al van. Dat laten we dan maar gewoon lekker gebeuren. Zometeen gaat het natuurlijk vrolijk door met Astrid de Jong als nachtzuster. Dan mag u zelf vragen stellen en dan weer beantwoorden. Dus dat komt wel goed de volgende nacht. En ik heb eerlijk gezegd even geen idee wat er morgen gebeurt. Natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de zomereditie met Clemens Leuwiek. Zie ik dat goed? Ja, nou dat is dan een. Morgen En dan is dat een gesprek van Mieke van der Wij. Wordt het gepresenteerd door Klaas Drupsteen. Goed, ik uh, ga u loslaten. We hebben nog wel wat restmuziek om even bij te komen. En dan gaan we de nacht in. Ik wens u nog een hele goede nacht. En tot een andere keer. Dag. Luister naar mij, en mij. Mij. En mij. En mij, en mij, en mij, en mij, en mij, en mij. Maar beslis zelf. NCRV.